De vrolijke prins Op een dag in de hemel vond God twee van zijn dienaren die niks aan het doen waren. Ze leken slecht gehumeurd. Hé, hey, het is de hemel. Je kan hier geen slecht humeur hebben. Wat is de reden dat jullie niet blij zijn? We hebben niks te doen. We staan stil, daarom zijn we niet blij. Oké, okay. vlieg maar naar de aarde en zoek de twee beste dingen van een stad en breng ze me. En zo vlogen de dienaren van God van de hemel naar de aarde. In het hart van de stad stond een standbeeld. Hij was bedekt met goud. Zijn ogen waren gemaakt van blauwe saffieren. Aan zijn riem hing een kostbaar robijn. Het standbeeld was een voorbeeld voor iedereen om gelukkig te zijn. Daarom noemden ze hem de gelukkige prins. Oh, mijn kindje. Waarom huil je? Je moet gelukkig zijn. Net als de gelukkige prins. Het werd al snel winter. De zon ging onder en een zwaluw was op zoek naar zijn schuilplaats voor de nacht. Hij vloog in de buurt van het standbeeld en dacht... Ik ga aan de voet van het standbeeld gaan zitten. Daar heb ik het niet koud. En de vogel bleef daar, onder het standbeeld tussen zijn benen. Kort daarna viel er een druppel water op de vogel. De vogel keek naar boven, maar er was geen wolkje aan de lucht. Waar kwam die waterdruppel vandaan? Het regende niet. Er viel een tweede druppel op de vogel. De vogel was verbaasd. Hij besloot om een andere schuilplaats te zoeken. Hij vloog omhoog, keek naar het standbeeld en was verbaasd. Het standbeeld huilde. Hé, hey, waarom huil je? Jij bent de gelukkige prins. Nee, helaas niet meer. Waarom? Wat is er gebeurd? Toen ik leefde, was ik gelukkig. Ik verbleef in het paleis. Ik kwam nooit buiten. Ik speelde overdag in de tuin... En s'avonds danste ik. Ik was als alle andere mensen. Ik had een hart zoals iedereen dat heeft. Ik leefde gelukkig in mijn huis. En kende het leven buiten de paleismuren niet. Ik was erg tevreden met mijn kleine wereld. En daarom noemde men mij de gelukkige prins. Maar nu ik dood ben en ze me hier hebben geplaatst hoog boven de stad... kan ik de andere kant van de medaille zien. Ik zie de mensen en hun lijden. En alhoewel mijn hart van metaal gemaakt is nu, kan ik nog steeds hun verdriet voelen. En daarom huil ik. Oh, waarom huil je nu dan? Ik zie een vrouw die iets buiten de stad woont. Ze is te arm om haar kindje te voeden. Ze naait een jurk voor een van de hofdames. Voor een bal op het paleis. Haar kleine jongen huilt omdat hij honger heeft en ziek is. Maar de vrouw heeft niks te eten voor hem. Ze kan hem alleen water van de rivier geven. Oh, dat is erg. Kun je alsjeblieft mijn rode juweel naar de vrouw brengen? Ze is in nood. Maar ik moet naar Egypte. Al mijn vrienden zijn geëmigreerd. Omdat het winter wordt. En het is warm in Egypte. Wil je me deze gunst alsjeblieft verlenen? Oké, okay. ik blijf vanavond bij je en ga morgenochtend naar de vrouw. Dank je, mijn vriend. ochtends verwijderde de vogel de rode juweel van de prins en vloog in de richting die de prins aangaf. De vogel vloog over de stad en over het paleis. Hij zag een paar meisjes dansen en een mooi meisje bij het raam staan. Ik wenste dat ik mijn jurk binnen twee dagen kreeg. Waarom duurt het naaien van de vrouw zo lang? De vogel vloog over de stad, stak de rivier over en naderde een klein dorpje waar hij de vrouw zag slapen in haar kleine huis. De vogel legde de, de rode juweel op de tafel. Toen vloog de vogel rond het bed, over het jongetje. Door de bewegende lucht rond zijn gezicht viel de kleine in slaap. De vogel vloog terug naar de prins. Op de terugweg naar de stad vloog hij naar de rivier, want hij had dorst. Toen hij het water aan het drinken was, werd hij gezien door een schijver en die dacht... Oh, de vogel is er nog. Hij is niet gemigreerd naar een warmer klimaat. Hij vecht met het klimaat, past zich niet aan. Daar kan ik wat van leren. Ondanks dat ik honger heb, zal ik binnenkort mijn verhaal afmaken. De vogel vloog terug naar de prins. En de schrijver ging terug naar zijn huis met een verhaal in gedachten. Het is vreemd. Ik voel me warm, ondanks de kou hier. Dat is de warmte van de goede daad die je vandaag gedaan hebt. Ja, je hebt gelijk. Morgen vlieg ik naar Egypte. Ga niet, alsjeblieft. Ik heb je nog één gunst te vragen. Oh nee, wat nu weer? Ver weg van de stad zie ik een schrijver die een verhaal aan het schrijven is. Maar hij kan het niet afmaken, want hij heeft honger. En hij heeft geen vuurtje in zijn kamer. Hij verblijft in een kleine kamer, boven in een huis. Wat wil je dat ik doe dan? Neem een van mijn ogen en geef het aan hem. Je oog? Maar dat kan ik niet doen. Doe het alsjeblieft. Het is een kostbare steen uit India. Het zal de schrijver helpen een goed leven te leiden. Oké, okay, ik blijf bij je vannacht. En morgen ga ik naar de schrijver. De volgende ochtend nam de vogel één van de ogen van de prins en vloog hem mee naar het huis van de schrijver. Het huis was makkelijk te vinden en hij ging naar binnen via een gat in het dak. De schrijver zat aan zijn tafel met zijn hoofd naar beneden. De vogel legde de blauwe steen op de tafel en vloog weg. De schrijver keek op naar de steen. Is dat een geschenk van een van mijn lezers? Dank je, mijn onbekende vriend. De schrijver was blij met de kostbare blauwe steen. Terwijl de maan opkwam, vloog de vogel terug naar de prins. Ik kom om afscheid te nemen. Ik vlieg morgenochtend naar Egypte. Wil je misschien nog één nacht bij me blijven? Prins, de winter komt eraan en er is zon en warmte in Egypte. Ik moet er zo snel mogelijk naartoe. Blijf alsjeblieft in het belang van het leven van een klein meisje. Het leven van een klein meisje? Ja, er is een klein meisje op het plein. Ze verkoopt eieren. Maar ze zijn gevallen en gebroken. Nu heeft het meisje geen geld om mee naar huis te nemen. Haar vader zal haar slaan als ze geen geld meeneemt. Maar hoe wil je dat ik haar help? Neem mijn andere oog en geef het aan het meisje. Haar vader zal het goed kunnen verkopen. Dan hoeft het meisje niet te gaan werken. En kan ze gewoon naar school gaan. Nee, nee. Ik bleef bij je. Maar ik kan niet je andere oog eruit halen. Dat kun je niet meer zien. Doe het alsjeblieft, alsjeblieft. De vogel voelde zich erg verdrietig om het tweede oog van de prins te verwijderen. Hij haalde het eruit en bracht het juweel naar het meisje en liet het in haar handen vallen. Het meisje was erg blij je te zien. Oh, wat een prachtig stuk glas. Ze renden ermee naar huis... De vogel vloog terug naar de prins. Ze voelde zich rot voor de prins, want die had nu geen ogen meer. Je bent een goede prins. Ik ga niet meer naar Egypte. Nee, ga alsjeblieft naar Egypte. Het zal moeilijk voor je zijn hier te overleven in de winter. Nee, ik laat je niet alleen. En de vogel bleef. Hij vertelde de prins veel verhalen en vermaakte hem. De prins vond het fijn om ze te horen. O mijn vriend, vlieg eens over de stad heen en vertel me wat je ziet. De vogel vloog over de stad en vertelde de prins wat hij had gezien. Hij vloog weer terug naar de prins. Rijke mensen hebben plezier, eten en drinken in hun huizen. Aan de andere kant, de arme mensen hebben nog steeds honger en zoeken een schuilplaats. Ik zag een aantal kleine kinderen lijden in de koude winter. Ze verblijven onder een brug, maar dat mocht ook niet van een bewaker. Ik zit onder het fijn goud. Neem het mee en verdeel het onder de arme mensen. Ze zouden niet moeten lijden. Bedroefd haalde de vogel al het goud van het lichaam van de prins. En gaf het aan de armen. Die waren blij dat ze wat goud kregen. Nu kan ik wat brood kopen. Nu kan ik brood kopen. Nu kan ik brood kopen. En toen ging het sneeuwen. De hele stad lag onder een dik pak sneeuw. De vogel kon niet overleven in deze ijzige kou. Op een nacht ging hij dood. Toen de prins dit de volgende ochtend vernam... brak er iets in hem... Het was zijn metalen hart dat brak. Toen de mensen de dode vogel zagen liggen aan de voeten van de prins, klaagden ze erover. Een aantal ambtenaren kwam naar de prins toe. Wat ziet de prins er lelijk uit, hè? Ja, hij ziet er meer uit als een bedelaar dan een prins. En de dode vogel aan zijn voeten. bah, wie ruimt deze rommel op? Ik vind dat het standbeeld van hier moeten weghalen. We vervangen het voor een andere. Ze verwijderden het standbeeld en verbrandden het. Maar het gebroken hart van het standbeeld brandde niet. Dus dat gooiden ze weg. Na een paar dagen keerden de dienaren van God terug naar de hemel met twee dingen die ze hem aanboden. Wat hebben jullie voor mij? Ze hadden een vogel en een gebroken metalen hart. God vroeg hen waarom dat de beste dingen van de stad waren. De dienaren vertelden God dat dit het hart was van het standbeeld van de gelukkige prins. Jullie hebben het goed gedaan, echt. Deze beide dingen zijn het best. Ik bewaar ze in mijn tuin. De vogel zong prachtige liederen en de gelukkige prins zal komen te staan in mijn stad van goud.